In Rusland is een dag na de presidentsverkiezingen er bijna 100% van de stemmen geteld. Daaruit blijkt dat iets meer dan 76% van de kiezers gestemd heeft op zittend president Poetin. In 2012 was het nog 64%. Dat Poetin zou gaan winnen stond al lang vast. De vraag was alleen hoe groot zijn overwinning zou zijn. De opkomst was in elk geval hoog, zoals Poetin al had gehoopt. Bijna 64% van de 110 miljoen Russische kiezers bracht zijn stem uit. In Austin in Texas zijn twee mannen gewond geraakt bij een ontploffing. De politie onderzoekt of ze het slachtoffer zijn van een pakketbom. Deze maand kwam in Texas al twee mensen om het leven door ontploffende pakketjes. De politie waarschuwt mensen uit de buurt te blijven van pakketjes. Middelbare scholen willen vanwege de moeizame cao-onderhandelingen mogelijk zelf een loonsverhoging voor leraren doorvoeren. De scholenkoepel in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, roept de onderwijsbonden op om het overleg over een nieuwe cao te hervatten. Als er voor 1 mei geen akkoord is, adviseert de VO-raad zijn leden om vanaf juni zelf 2,35 procent meer loon te geven. Het weer, eerst nog een paar graden vorst, verder veel zon, vrij veel wind en het wordt een graad of vier. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan meer dan 50 files in de Randstad. Ik beperk me daarom tot de files die nu de meeste vertraging geven. De A1 Apeldoorn-Amsterdam is dicht bij de Afrit Bunschoten. 8 kilometer file, al het verkeer moet er via de vluchtstrook. De vertraging is anderhalf uur. Op de A2 Den bosch Utrecht bij Waardenburg 20 minuten extra. De A12 Den Haag Utrecht tussen Gouda en Woerden een kwartiertje langzaam rijden. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht West een kwartier erbij. A27 Breda Utrecht bij Lex. 20 minuten extra. A44, Den Haag-Amsterdam, tussen Leiden en Kaagdorp. Bijna een half uur in de file. En bij Wassenaar 20 minuten tijdverlies, ook richting Amsterdam. Dat zijn, is een erfenis van problemen op de A4 vanochtend vroeg. De N206 Zoetermeer-Heemstede bij Zoeterwoude. 20 minuten extra. En voor de aansluiting met de A4 nog eens een kwartier. Dat was de verkeersinformatie.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 Some of that do. Mm -hmm. you know you who pop when they be dropped. For me, my baby, where your treat is a rap. Love the energy where you bring it up. Except me, girl, you pepper in your ever-loved heart. Every queen, girl, you know, say you never yet flop. I know I see, but me want mm -hmm. for your to I define she precise and exact. Good love. Girl, you're going so hard. Woo. Girl, you like good best when I spread them into a bar. Hey, hey good love. Zelfs in mij jeugd dat hij al iets. Dat is wel heel lang geleden, hoor, Albert-Jan. Heel lang geleden. Je met de nieuwe single... ...te samen met David Ketta en Beggy G. Dat was de made love op de zaterdagmiddag van Sierwim. Nogmaals een hele goede middag. En leuk dat jullie allemaal luisteren. En straks gaan we weer aandacht besteden aan het Zonvoorts nieuws in het kort. Maar is deze van Duran Duran en de Wild Boys. And you're telling me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 is inmiddels al uh, flink op leeftijd. En ze heeft heel lang geleden heeft een hit gescoord met Young Hearts Run Free. En dit is er een van haar laatste schede geweest. We beginnen terug naar 2012 met uh, Hallelujah Anyway. Zo het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen. Nou, het zonnetje schijnt nu lekker uh, hier in Stalfoort. En de temperatuur in de studio aan de Torweg 10A, die <laughs> loopt hoog op. Ja, dus die kogel kan zo meteen weer omlaag. Zo dadelijk meer over het weer. And our hearts get broke.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 De luisteraars meteen gaan reageren. Hele lekker disco op de radio. Dat willen we meer horen. Meer en meer en meer. Nou ja, hebben we hebben er nog eentje uitgekozen voordat we naar de voetbalwedstrijd van vandaag toe gaan. Sean Lemmers is vrij aanwezig bij VEW tegen SV Zalvoort. Maar eerst krijg je deze van Shalomar. En A night to remember. When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 dat is allemaal, allemaal net begonnen. Ja, hebben ze daar geen uh, mooie ruimte dat je lekker verwarmd uh, naar het voetbal kan kijken, uh, Sean? Nee, nee, nee. Kijk, in Zeilen staan heb je van die hele mooie boksen. En uh, daar sta je binnen en reporter uh, zo. Maar uh, jullie hebben me geen karretje meegegeven waar ik om kan zitten. <lacht> dus je moet hier buiten staan, op binnen. Dus je nou, kan naar staan. Ja, alles voor de radio, hè, dat weet je. Alles voor de raad. Zo is het. John, we komen zo meteen weer bij je terug. Het vervolg van de wedstrijd van vandaag. VJW tegen SV Zandvoorts. Dankjewel. Oké, okay, tot straks. Niets is beter dan met jou de kouderen Er zijn mensen die naar landen emigeren. Met vodka en met polka.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 werd en wordt door de gemeente Zandvoort... en de politieke partijen al hier. Maar aanstaande maandag hebt u ook nog een kans. Want op maandag 19 maart aanstaande... s'avonds avonds om 8 uur... In het, uh, is het grote lijsttrekkersdebat van Zandvoort... In, de, in het theater De Krocht. Waarvan ik vanmorgen heb begrepen... dat die gerenoveerd gaat worden de komende vier jaar. En dat was iedereen het over eens, hè? Nou, nou daar dus zijn we daarover uit. Dat Vrienden is, voor het leven. Is dat eh? alvast weer besloten? Ja, dat nummer moet je toch opzoeken straks, hoor.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 op naar de nummer 1 positie je dan voor de, voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus een... Vrienden voor het leven. Vrienden voor het leven, joh, de, de ziel van uh, Danny de Munk. Laten we hopen dat het aankomende woest ook gewoon nog vrienden voor het leven blijft. Hè? Nou, de temperatuur min 10 momenteel, althans de gevoelstemperatuur... moet een beetje warm worden hoor, met uh, de muziek van ZFN.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 Ja, dat blijft, John Lemmers ook een uh, beetje warm daar uh, op het veld, he, joh, de Ice Ja, John, uh, goedemiddag nogmaals. Je bent uh, live in de uitzending. Goedemiddag. De temperatuur is ongeveer hetzelfde als een kwartier geleden. Ja, nog steeds heel koud dus. Ja, het voetbal is ook al een kwartier geleden. Het is een heen en weer zit Er zitten nog niet echt een mooie aanval in. de hebben nu een En dit gaat het nemen misschien. Misschien komt Maar we twee, vol. En komt er weer. Probeer het. ze eruit te komen. En... Uh, Nee, ook geen, euh, nee, het is een saaie wedstrijd op nu toe. wedstrijd waar uh, weinig in uh, gebeurt. Is het uh, elftal van uh, SV Salvo trouwens op uh, volle kracht vandaag? Of ontbreken ja. er belangrijke mensen? Nee, nee. Ik kan wel zeggen, uh, Justus is achter nu. Uh, hey, uh, nee, ze, ze zijn compleet. Oké, okay, nou dan moeten we er toch wat van uh, kunnen verwachten, John. Jawel, en dat verwachten wij ook. Oké, nou. Okay, nou. Maar,